In 2007 schoot een student op de Virginia Tech Campus in Blacksburg 32 mensen dood... waarna hij zelfmoord pleegde. Bondskanselier Merkel heeft aan het begin van de EU-top in Brussel gezegd... dat de geloofwaardigheid van de euro moet worden hersteld. Wat haar betreft moeten de Europese verdragen worden aangepast... om meer financiële stabiliteit te kunnen garanderen. Volgens een voorstel dat ze met de Franse president Sarkozy heeft opgesteld... moet Brussel een grotere vinger in de pap krijgen... Groot-Brittannië en Polen voelen daar niets voor. Premier Cameron heeft gedreigd zijn veto uit te spreken. Premier Rutte benadrukte vooral dat alle 27 EU-landen bij de besluiten betrokken moeten worden... en niet alleen de euro-landen. Vanavond wordt er in Brussel gedineerd, morgen begint de top officieel. Uitkeringsinstantie UWV zegt dat een jobcoachbureau in Rotterdam voor zeker 2 ton heeft gefraudeerd... Het bureau begeleidt zogeheten WA-jongers. dat zijn jongeren met functionele beperkingen die moeilijker aan het werk komen. Het bedrijf zou veel meer uren aan begeleiding hebben gedeclareerd dan er aan begeleiding is gegeven. Het UWV heeft een brief gestuurd aan de 200 WA-jongers die bij het bureau zijn aangesloten. De meesten zouden gewoon hun baan kunnen behouden en krijgen andere begeleiding. Het UWV heeft beslag laten leggen op de rekeningen van het Jobcoachbureau in Rotterdam en onderzoekt of meer bureaus hebben gefraudeerd.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 on your Uh, nou, ik heb een echte gezien, Frank. Uh, jij als Sinterklaas en de rest als Zwarte Piet. Ja. Ja, kijk, we dachten een keer wat anders. We hebben zoveel gespeeld hier in de buurt. Want we komen zelf uit Heemerskerk en Castricum. En we nou... Nah. Het is denk ik wel onze grote show toen nog toe stiekem, Maar ik denk, we doen gewoon een keer wat anders, ja. Uh, het is niet jullie, uh, zo, uh, dat jullie elke optreden zo verkleed in het podium op uh, komen? Nee, nee, totaal niet. Ja, we, we doen wel vaak gekke dingen op het podium. Maar dit met pakken, dat, dat is wel nieuw op zich. Nog. Je hebt er wel aardig wat uh, publieke uh, belangstelling mee getrokken, dacht ik zo. Ja, dat was ook de bedoeling op zich. Even over de band. Uh, ja, De band, hoe is die ontstaan? Ja, de, in principe speelt de band vanaf 2006 al. Uh, toen waren ze het, uh, de drie andere jongens. Sander, Chris en Elmar speelden samen. Sander zong toen, dus nu de gitarist nog. Maar zijn stem die begaf het helemaal. Nou, je hoort de mijn stem nu ook. Het gaat <laughs> iets minder. Um, daar hebben ze echt gewoon een jaar of vier, vijf aangemodderd. Met een paar shows tussendoor. Ook instrumentale shows. Dat is wel grappig dat je een punk-instrumentaal hebt. Dat, dat maar zie je het nog. En toen uiteindelijk, vorige zomer, hebben ze mij 4-4 erbij gehaald. En uh, ja, sindsdien lopen ze dus echt als een, als een mannen. We spelen elke week, denk ik dus. Uh, hoe komt dat ineens? Uh, is dat ook omdat jullie opvallen in, uh, in het kleine circuit? Uh, uh, dat jullie ineens zo komen bovendrijven? Ja, ja, ik denk. We zijn op zich het, we zijn niet eens zo goed. Het gaat er meer om dat. Nou ja, vandaag zijn we dan Sinterklaas, Zwarte Piet, maar de energie die we vanavond hebben op, hebben op elk podium. Want al staat er nou tien man of staat er duizend man, het interesseert echt geen hol. Die mensen moeten binnengehaald worden in onze energie en dat, daar werken we voor. En als ik zie dat nu ook zalen in Limburg en alles wel, wel om zijn, dan denk ik van ja, het spreekt toch wel aan. Uh, zo, dus daar ook al. Dat je, uh, ja. is, dat, uh, is dat ook een beetje doordat jullie op het internet in zo, uh, jullie verkopen of wat dan ook? En ook de muziek aan de man brengen? Ja, er gaat heel veel tijd en energie zitten in zalen, mailen, mailen, blijven mailen, totdat ze er echt gewoon doodziek van worden en gewoon een keer boeken. En het werkt toch. We, nu ook, we zijn nu ook bezig met Londen zo waar, dus dat is ook wel grappig. Dat ook, dan gaan we een oversteek maken. Ja, het, het, is gewoon, het is gewoon pure bluff en lef, denk ik. Nee, is, is, is dat wel nodig in deze tijd? Want als ik het uh, zou horen in, uh, in de muziekwereld, is het uh, hè, met, met optredens, uh, Je moet er een portfolio voor doen om ergens in de zaal op te, op te kunnen treden. Ja, maar dat is lekker belangrijk. Het gaat er gewoon om dat je, al krijg, krijg ik echt geen rode centen voor het in te zitten, maar echt geen reep. Het gaat gewoon om de avontuur die je op de weg beleeft. En als mensen je liedjes meezingen, dat is dat het mooiste wat er is. En dan, ja, whatever, gewoon wherever de wind blows, gaan over de liedjes uh, gesproken. Hebben ze ook, uh, uh, kijk je ook uh, ik weet niet of jij ze schrijft of iemand anders maar kijken jullie uh, er echt uh, naar uh, hoe, hoe jullie uh, uh, wat er in het dagelijks leven te koop is? Ja, zeker wel. Het, het, is, ja, het is wat dat betreft altijd wel op een podium lol en energie maar ik schrijf dan de teksten. En het, is, het zijn altijd wel persoonlijke teksten en observaties. En of het nou over, over de, die pokken scheidregering gaat. Of het gaat over een persoonlijk iets. Of, we hebben ook een nummer dat het gaat over het gooien, Want ik daar nou wat ervaring heb opgedaan, die me niet zo bevielen. Dus, het, het, is, het zijn hele persoonlijke teksten wat dat betreft. Maar daardoor werkt het denk ik ook. Het is gewoon energie en puurheid recht uit het hart. En dat stralen dat we vanavond door die pakken misschien wat minder uit. Maar normaal hebben we dat sowieso. Is het, is het ook te merken dat het publiek ook uh, jullie songs... Ook... ...pakt als het ware? Dat, uh, dat, het, dat, het een, dat het ook een statement is... ...in de richting van alles wat uh, maar een beetje... ...gangbaar is in deze maatschappij? Ik, misschien... ...is dat het niet helemaal... ...maar ik denk dat de melodieën op zich die er in, in de liedjes zitten... ...ook de mensen pakken. We letten echt, echt zwaar op melodieën... ...en dan schrijf ik een tekst eroverheen... die voor mij zinvol is. En als je dan een paar mensen. Ik heb ook een keer dus over het gooien. Ik een heel vraaggesprek gehad op een festival van mensen. Die het er totaal niet mee eens waren. Nou ja, dan is mijn missie toch geslaagd. Dus in dat opzicht is het een beetje van beide. Weet je, mensen hoeven niet met me eens te zijn. Als het maar, als het maar wat losmaakt. Dat vind ik ook belangrijk. Ja, dat laatste, daar doe je het denk ik ook wel een beetje voor. Dat het uh, wel blijft hangen. Dat sowieso. We doen, we doen het er altijd voor het blijft hangen. Vandaarom ook deze gare stun, denk ik. Hoe zijn jullie hier uh, terechtgekomen op die Rob uh, gewoon, woord? Uh, ja. Is dat ook alweer een heel verhaal? Of, uh... nee, zo, zo waar een keer het is, het is gewoon... ik hier niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik wil al jaren hier een keer meedoen. Ik vergeet ons altijd weer te schrijven. <laughs> dus bij deze. Oké, okay, uh, nog even één ding. Waar zijn jullie op te vinden? Uh, het makkelijkste op Facebook. Dan ga je naar facebook.com slash translatedpunk. Je kan ook naar uh, Translator.bandcamp.com En dan kan je ook uh, de EP die we uit hebben gratis luisteren. Goed, dankjewel. Alsjeblieft. We hebben er nog eentje over. Dit pak zit fucking... Good. Ik hoop dat er geen kleine kinderen in de zaal zijn. Nou ja, of anders heb je een nieuw kijkje op de gekregen. Als je een podium op wil, dan... Uh, dan mag dat. Want zo is de sint. Niemand. Doe maar spelen, dit is wat je doet Het maakt niet uit waar je speelt Volk een vibriek, volk een Het publiek is altijd volrecht Volk een de bellen weg tot avond, vrienden van de bakkerijen. Ja, bij deze band heb ik me wel vermaakt hoor. <laughs> ook die hebben de Bout die op een gegeven moment het publiek in ging. <laughs> Dat is toch wel geestige gezicht. gezegd. Ze kwamen ook als Sinterklaas en Zwarte Piet zeg maar, op de bühne. Ja. Dat, dat, dat trok me aandacht wel van, ja, hmm, Dit ja, ja, gaat ja. wat apart worden ja, okay. en, di uh, Dit was nou eindelijk een beetje leuk gevonden Vond ik eerlijk gezegd Dat, uh, dat was niet een beetje zo uh, Van er zit een aap in de, de koelkast Wat, oh, wat, oh, wat oh, doet hij daar Dat was ook grappig ja, Ik heb hier trouwens nog wel mooie foto's ja. van Dus Is als de band zo? toevallig luistert naar dit programma Spreek ons even aan op Facebook uh, Dan heb ik uh, nog wel uh, mooie foto's voor je. Killing bags uit uh, de eerste voorronde. Maar dat, uh, die jongens die uh, kwamen als uh, runner-up uit de eerste voorronde naar voren. Ja. Die waren eigenlijk hier de, de runners-up. Ik kwam bijna jou vragen. Ja, dat had ik dus gemist. Oh. Het is nou weer jammer. Ja. ja, dan moet ik weer even kijken. Want, want, want dat kunnen we zo ja, even naar naam en mijn gedachten. Uh, ja, nou, je ja, weet toch. Maakt het ook niet uit. Maar uh, we, we komen er uh, zo even in de uitzending op terug. Wel weten we in ieder geval wie de winnaars zijn. Uh, maar goed, dat gaan we zo direct ook even verklappen. Straks gaan we sowieso nog eventjes aandacht besteden aan het nachtverhaal met Jarl van Malta. Dat doen we natuurlijk ook. Dat uh, zal ook in deze special van de daar wordt uh, ook hier zijn beslag krijgen. Maar we gaan naar de vijfde band van de avond. En ook die wordt weer op verkundige wijze geïntroduceerd door de heer Pepe Fischer. Zit dat zo? We gaan verder met de voorlaatste band alweer van deze onvergetelijke, zonovergrote, glorieuze, gezegende tweede voorronde van de Europa Act Awards. Jaargang 2011-2012. Heb ik per ongeluk al een keer 2010-2011 gezegd? Juist, dan, uh, ja... Maar boeien. We gaan verder dus met een krachtig rock trio uit Alkmaar en Omstreken. Ze zijn twee jaar bezig met hun energieke optredens en creatieve eigen werk. En ze zijn ook hard aan het werk. Want inmiddels hebben ze een EP uitgebracht. En die is geproduceerd door Harold Koopman. Geef Harold even een applaus, want hij staat ook bij de knoppen daar. Hop, hop, hop. voor Harold die EP heeft de prachtige titel in store. En hij is ook na afloop voor jullie te koop voor slechts 5 euro. Ik zou zo zeggen: doen! Want dit wordt een prachtig optreden. Ik geef alleen daarom al een enorm applaus voor. Dress Up Dolls! SAY YOU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 Maar schuwen ook zeker niet echt uh, flinke energieke stukken. En dat komt op een groter podium gewoon beter uit. Uh, Daan, uh, is er nog, nog een andere vraag. Van, uh, van, ja, is, slaat het zo aan dat jullie dus op een gegeven moment ook in zalen nu aan het uh, spelen zijn? Kleine zalen. Uh, ja, we spelen ook toevallig volgende week donderdag ook in de grote zaal van Victory in Alkmaar. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En uh, januari spelen we in Duiker in Hoofddorp. Nou, dat zijn voor ons wel uh, leuke zalen om op te trainen. Ja.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 Ja, waar jullie op jullie te zien, vinden zijn op het uh, wereldwijde web. Facebook, is dus heel belangrijk. Twitter en de site dressofdolls.nl Goed, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. We hebben nog eentje over. Dit pak zit fucking... Good. Ik hoop dat er geen kleine kinderen in de zaal zijn. Nou ja, of anders heb je een nieuwe kijkje op de gekregen. Als je een podium op wil, dan, uh, dan mag dat. Want zo is de zin Niemand. weet nee, maar niet ben dit is wat dit doen. Uh, dat klopt dus natuurlijk niet, hè? Dat ga dat, uh, ik. Ik, denk, heb ik, nou, ik kan uh, zeggen, Dress up Dolls uh, was... doet niks met de Sint, ja? Nee, dat hebben ze, dat hebben ze dat duidelijk niet gedaan. Maar uh, oh. dat, dat is nou weer echt uh, weer uh, minder. Uh, ja, dat... Maar goed, maar ik, ik, uh, haha, ik laat me niet zo, maar even gaan. Gaat het hele zootje uh, net zo strak? Uh, gaat het helemaal goed? Tot op dat uh, laatste moment, dat is weer een onachtzaamheidje, maar dit is dan toch het, het laatste gedeelte van Dress up Dolls. Ja, hm. anders kom je donderdag in de Victory dan dus spelen we drie kwartier. Toen even een maken. Laatste nummer: next stop. Totdat jullie er waren. Oh. Crash is in my Ja, dat is leuk. Want uh, je denkt dat hij nog even doorgaat. Maar dat is een uh, typisch uh, gevalletje van uh, onze vrienden van de patronaat. Die uh, niet helemaal uh, de koosje uh, hebben het aflopen mixen. En ineens bam, haalt het op. Goed, hadden wij ook een beetje op moeten letten. Maar uh, we gaan uh, toe naar de, de laatste band van vanavond. En dat is uh, Sidewalk. Maar ook die, uh, ja, min of meer, die wordt ook geïntroduceerd door PP Fische. wauw deze afsluitende band van vanavond krijgt al een ovatie voordat er een noot gespeeld is wauw Haarlem's eigen jongens en meisjes, vorig jaar begonnen zij als kofferband maar altijd met de intentie om eigen repertoire te gaan maken en daar zijn ze keihard mee bezig en let op dit is de enige band van de avond waar een dame binnen de geleden is. Jawel! En daarom krijgt ze een aparte vermelding op gitaar dames en heren, jongens en meisjes. Ilena Tiele! En waarom doe ik dit? Omdat ik vind en ik zeg het vaker, elke jaargang roep ik het wel weer een paar keer. Dames ga muziek maken, kom ook meedoen, want die Pop en rock, dat zijn bijna altijd alleen maar kerels en mannen of alles wat ertussen zit. Maar we zien te weinig dames hier, dus ik zie een hoop ladies staan, dus voel je alsjeblieft aangesproken. Um, ze zijn niet zo lang bezig dus, maar ze zijn inmiddels wel al op Radio 3FM geweest. Ze zijn bij Radio 105 geweest en die zouden vanavond ook meedoen, maar ik weet niet waar ze zijn, geen idee. We gaan beginnen, geef een enorme applaus voor Sidewalk! Ik begin je met jou Benjamin, uh, ja. hoe lang bestaat er ben? bent? De band bestaat nu uh, ongeveer een jaar en uh, dan hebben we eerst uh, een halfjaartje gecoverd. En we zijn nu sinds een paar maandjes bezig met uh, eigen nummers maken. Uh, en dat kofferen, uh, dat hebben jullie maar uh, verlaten Thomas? Nee, niet verlaten, maar uh, we wilden gewoon uh, ja, zelf ook nummers gaan maken. En het begon met één nummer, uh, Change Your Mind. En uh, toen kwam ook uh, Rob Agdowart eraan en we willen toch uh, vier nummers hebben om uh, mee te doen natuurlijk. Uh, Die band is uh, behoorlijk groot, Luc. Ja, klopt. We zijn met uh, zeven mensen. En uh, de bedoeling was eigenlijk uh, om uh, ja, niet zo'n hele grote band te creëren. Maar ja, we, hebben de, we hadden toen een ja, we hadden tweede gitarist nodig. We hadden iemand op de toets nodig, we hadden iemand op de bas en nou, Het bleek toch wel dat we heel veel mensen nodig hadden. En uh, nou, ja, het uiteindelijk is gewoon een hele leuke, gezellige groep geworden. Dus, uh... En is uh, hij er een van? Van de groep? Ja, hij is een van de groep, hè. Hij is een gitarist. Ja, nou ja, je bent de uh, een van de gitaristen. Wie ben je precies? Ja, ik ben ook Luc. Dus twee Luc's in de band. Hij is een Luc's. Dus... Uh... Luxe probleem? Nou, nou, dat niet. <lacht> nee, nou, ja. We zijn allemaal heel tevreden met wat we allemaal doen. Dus, uh... En uh, ja, ik vond het zoals vanavond, vond ik het echt super vet om te doen. En uh, ja, ik weet niet, voor mij gevoel ging het heel lekker. Ik zat ook helemaal in mijn gewoon een elementje. En, ja, en ik stond gewoon lekker te rocken. Uh, is dat ook een beetje, uh, wat, wat er op Agda wordt voor jullie, een beetje uh, het, het idee ook was? Dat, dat dat ook een beetje zo uitgekomen is? Ja, ja we, waren, we gingen hier naartoe gewoon met uh, heel open mind, dit gewoon, we, we wilden eigenlijk knallen. Zeker in Haarlem voor al onze mensen. Er staan wel uh, 60 man voor ons in de zaal. En ja, dat is natuurlijk fantastisch om voor al je vrienden en familie dan uh, te laten zien wat je kan. En uh, ja, ik denk, uh, ik vond het heel leuk. Ja. Uh, even over uh, de nummers die jullie, uh, want... Uh, Levert dat nog wel eens leuke gesprekstof onder elkaar op als je, je nummers aan het schrijven bent en nummers aan het maken bent? Uh, nou, soms wordt ja, maar de, uh, je voegt allemaal wat toe. Gewoon, weet je? je hebt allemaal een basis, er wordt een tekst geschreven. Uh, ja, en uh, langzaam komt er eigenlijk van heel iets, heel, uh, heel iets anders. Er wordt, er wordt heel wat anders gemaakt van wat we eerst als basis hadden. Zeg maar. Dus. Uh, ja, dat staat zeker. Uh, maar is een goede gesprek binnen de band wel eens prettig om die te voeren over muziek? Nou. Meestal wel. Ik ben altijd in voor een goed gesprek. Maar tijdens onze repetities, we zijn met zeven man, is er negen van de tien keer wel een goed gesprek bezig. En het is soms wel moeilijk repeteren. Als je wat, uh, wat wil vertellen of iets doen, dan zit er altijd wel iemand tussendoor te rammen of te spelen of te praten. Of dus. Het is soms heel hectisch, maar wel super gezellig natuurlijk met z'n zevenen. Ja, dat, dat, dat, dat met z'n zevenen, dat vereist natuurlijk wel wat organisatie, denk ik. Ja, ja dat zeker. Ja, ja. Iedereen moet natuurlijk ook op hetzelfde tijden kunnen repeteren. Daar hebben we dan wel steeds een mooie dag voor kunnen uitkiezen. Alleen, uh, ja, dat zeker, dat zeker. Uh. Vatten jullie dat dan ook ja, serieus op? Om uh, juist uh, op zo'n repetitie dan ook echt uh, er voluit voor te gaan. En uh, te zeggen van nou ja, eerst volgende optreden moet het weer gewoon uh, knallen als een klok. Ja, nou, we zijn, ja, we zijn eigenlijk vooral gewoon bezig met groeien. En onszelf gewoon beter en beter te laten worden. En natuurlijk eerst in die covers. En gewoon een goed gevoel en een goed, mu goed, goed muziek samen te kunnen maken. En nu gewoon met die eigen nummers. Gewoon iedereen zijn eigen inbreng En gewoon uh, ons... Uh, ons als band naar een hoger niveau te tillen. Ja, omschrijf uh, een beetje is uh, wat, uh, wat jullie eigenlijk een beetje brengen. Wat wij brengen. Um, kan ik dat? Ja, wat, ja, ik kan. wat zeg je jullie? Snoeiharde pop. Snoeiharde pop. Hij, ja. hij omschrijft het goed. Nee, vind ik ook. We, zijn, uh, echt, we maken echt de pop. Alleen wel, uh, natuurlijk super energiek. We, zijn, we hebben twee zangers, uh, twee gitaristen, een pianist. Ja, dus we hebben een drummer, een bas, we hebben eigenlijk alles om echt uh, volle bak te knallen. Maar we zijn wel gewoon pure pop, wat we eigenlijk spelen. Uh, waar, is, uh, waar zijn jullie op te vinden op het wereldwijde web? Uh, Facebook wel, maar ook uh, YouTube. Uh, Facebook uh, onder, onder de naam Sidewalk gewoon. En uh, ja, Sidestreep ook inderdaad. En uh, ja, YouTube zijn ook filmpjes. YouTube. Uh, geen eigen website? Uh, nee, daar zijn we wel mee bezig. Alleen, uh, hij is in upcoming, dus hij komt eraan. Maar check voor nu maar gewoon de Facebook. Goed, dankjewel. Oké, okay, alsjeblieft. Oké. Dank dankjewel. Er komt nu alweer ons allerlaatste nummertje. Twitter, even. Okay, here continue. Yeah? Everybody ready? Uh, yes. The continuity act. Was uh, dat was hem. Dat was Sidewalk. En uh, ook nog even de afsluiting van Pepe Fischer. Maar goed, het is uh, tijd voor uh, het nachtverhaal. Uh, nachtverhaal, het onderdeel van Jarol van Malta, die in de uitzending is. Uh, Jarol, goedenavond. Goedenavond, ja. Fijn. Ja, want het, oh, het is weer uh, fijn. We moeten weer even slaan op het mengpaneel. Want, uh, dat... Moet het weer? Ja, dat moet weer. Even wachten hoor. Juist. Volgens mij moet je nu weer goed uh, klinken. Jarol. Mooi. Ja. Nog niet helemaal, maar uh, we gaan ons best uh, gewoon doen. Ik denk dat we de volgende keer maar even op een andere telefoonlijn dit uh, weer uh, gaan doen. Want dit is, uh, gaat helemaal nergens over. Uh, wat ik even trouwens uh, lastig bij jou op, uh, op je Facebook, uh, is dat je bezig bent om uh, een een of ander kerstverhaal te gaan vertellen. Ja, ik, ik heb nu uh, zeg maar, ik dacht alleen, heb ik natuurlijk uh, vaak over passies, emotie en rivieren riviers kwam wel mooi. Ja. Maar ik dacht van hé, het is natuurlijk ook bijna kerst en ik had met... ...voor Sinterklaas dat ik ook al... ...dat vanaf vind het leuk om gewoon een soort verhaaltje te schrijven... En ...wel met wat pooitje tinten erin, maar ik denk ja, een je leuk, ik denk, laat ik eens wat anders doen. Dus dat heb ik nu ook... ...met een verhaal over de kerstman, de kerstman en de kwaadaardige cellen... ...en dat heb ik nu in meer meerdelig, dus ik heb nu vandaag net uh, het derde deel gepost en ik denk dat er nog wel een vier of een deel vijf komt, maar ik vind het ook gewoon leuk want ik vind het ook gewoon leuk om een fantasie en de dingen die je bedenkt, om die dan ja zeg maar, uh, ja, ook te laten zien en uh, ja, als mensen daar dan ook leuk op reageren is het helemaal super. Ja, is, is het ook een beetje de tijd van het jaar om, om eens een beetje gewoon lekker terug te trekken uh, ik, ik, ik stel me dan zo voor, ik weet dat jij een beetje aan een, uh, een, aan een gracht woont zeg maar, in Haarlem, yeah. uh, dat je dan op een gegeven moment uh, een beetje zou uit uh, het raam kijkt en dat je dan een beetje staart over dat, uh, dat stilstaande water. Hoewel dat nu niet het geval is met dat, uh, met dat waaierige weer. Maar uh, ik kan me zoiets voorstellen: dat, uh, dat, dat met dat grijze weer, dat je dan op een gegeven moment uh, zo in je bovenkamer en denkt: Van ik ga eens even een heel leuk uh, kerstverhaal of zo, of, of in, in, in die geest iets bedenken. Uh, is ja, dat, uh, zo, werkt dat zo? zo? Nou, zo is het niet echt gegaan, maar het, ja. het was zo omdat met dat je een klaas verhaal had gemaakt, dacht ik wel op een gegeven moment, nou, dat is toch ook gewoon leuk om een kerstverhaal te maken en hmm. uh, ja, dus uh, en, het wordt, uh, wordt volgens mij wel gewaardeerd en hmm. ja, ik vind het gewoon heel leuk om, om mijn creativiteit ook te laten zien, natuurlijk het zingen wat ik doe, ja. uh, de poëzie uh, waarvoor ik natuurlijk nu... Uh, in de spotlight staan bij jou. Ja, ja, die, die, ja het is niet alleen uh, bij mij, maar ik heb het ook begrepen, uh, uh, nu we nee, toch even... Op andere plekken ook en zo. Ik, ja. heb ik natuurlijk ook, waar ik natuurlijk super gaaf vind, is dat er natuurlijk een verslipping is gemaakt van ja. een gedicht. En uh, ja, dat zijn natuurlijk hele speciale dingen, dat had ik nooit gedacht dat er van, mijn, van een gedicht van mij een strip zou gemaakt worden. Ja, nee. dat is natuurlijk wel bijzonder. En ik heb natuurlijk wel andere plekken waar ik ook mijn gedichten laat, op de Haamse dichtlijn en andere gelegenheden. De Café De Waag kom ik eigenlijk bijna elke maand wel uh, en uh, ja dat, dat zijn gewoon leuke dingen en dat zingen ja. ook, dat is dat, dat, altijd dat optreden maar geeft alleen gewoon een extra glans ja. uh, even nog over, over dat uh, verstripping, hè. Erik Kolen is degene die dat, uh, die dat bedacht heeft, of tenminste die dat uitgevoerd heeft, uh, die iets van jou zeg maar in stripvorm uh, heeft uh, weergegeven ja. uh, ja, hoe zijn jullie eigenlijk aan elkaar gekomen? Is Erik op een gegeven moment dan toch, heeft hij naar, naar iets van jou gekeken of zo? Of hoe is dat, dat gegaan? Hij, hij, hij volgt me wel op Facebook en mm. uh, hij is illustrator en uh, op een gegeven moment vroeg hij aan mij, want ik zei op een gegeven moment van, goh, zelfs een keer een kopje thee ding gewoon, ja, toch leuk, mm. hij is zo creatief op een ander vlak, vond het, en helemaal niet met de gedachte dat hij me dan zou vragen voor iets. En toen zei hij van, nou, wil je een, een gedicht over de Kaafek-schoorsteen schrijven? Nou, ik ken die hele Kaafek-schoorsteen niet. De schoorsteen zit, zeg maar, naast de, in de buurt van de Mona de, Adria, en ja, de ja, ja, ja, ja. Dus, dus mm. ik zag die schoorsteen, ik heb ook even... Heeft wel op naar gekeken en wat over gelezen. En toen dacht ik ja weet je, dat vind ik gewoon leuk dat hij mij dat, mij dat vraagt. Dus nou, ja. op een gegeven moment heb ik dat gedicht gemaakt. En hij was heel enthousiast over. En uh, ja, hij... Uh, uh, en het kwam dus ook nog in de Haam's en andere kantjes. Uh, dus ja, en, en ja, weet je, dat diep wel... Uh, dat is super gewoon dacht aan het aan de andere kanten dat mensen het allemaal en dat je dat dan ook terug ziet, dat is wel ja gaaf dat, en hij heeft ook zelfs gezegd van nou dat hij nog wel een keer met me samen wil werken omdat mijn gedichten zich ook goed lenen voor ja voor die verstrippingen. dus ja dat zijn natuurlijk wel hele leuke dingen en speciaal ook. Ja. Uh, alleen uh, denk ik uh, nu uh, Als we zo eventjes uh, naar, uh, naar Dat alles uh, hebben gekeken van de mensen Die uh, vriendjes van jou zijn En dus uh, Dat kerstverhaal aan het volgen zijn Ik neem aan dat jij dat nu niet gaat doen Jij gaat toch iets, uh, ja, uh, iets anders doen ja, ik dacht van, misschien nou, schiet het niet helemaal handig op het hele kerstverhaal, het al leuk, maar als mensen me volgen, dan kunnen ze dat natuurlijk ook uh, op ja. Facebook zien. Maar ik gaat een ander gedicht, wat ik op 2 december heb gemaakt. Ja, en dan gaan het we daar even naartoe. En dat en, en heet Diepgang, en Goed. dat uh, wilde ik graag uh, voordragen. Ja, voordat je hem begint, uh, sluiten we ook meteen dit programma af. Dus uh, mensen, volgende week zijn we er weer. Volgende week? Juist. Ja. Uh, het laatste woord is aan jou, Jarl. Oké, okay, mooi. Nou, Diepgang. Wat is diepgang? Dat je wegen zoekt die naar je hart leiden. Dat je geeft aan mensen de wereld om je heen. Dat je anderen helpt, soms diep in het donker. Eenzaam en alleen. Geloof in het leven. Dan adem je het leven. Je voelt de passie in jouw stromen. Wetten van natuur en weer. Je trekt je er niks van aan. En laat alle natuurkrachten achter je. Je laat ze gaan. beautiful, you know well. The way you dance, the way you smile, how can I look if it makes me cry? Magical